Twee uur aan Thijssen met het NOS-journaal. Nederlandse militairen hebben op oudejaarsavond... gewapende assistentie verleend aan de politie van Curaçao. Lokale media berichten dat zij hielpen met de bescherming van het bureau in Barber... waar een van de verdachten van de moord op Helmin Wils vastzit. Justitie maakte onlangs duidelijk dat voor het leven van deze D'Angelo D... Day wordt gevreesd als hij wordt overgeplaatst. In september hing een andere verdachte zich op in een politiecel in Barber. De kustwacht bevestigt dat militaire wegversperringen... hebben geplaatst op de toegangswegen naar het politiebureau. De komende uren wordt een nieuwe poging gedaan... om de passagiers van het Russische schip te halen... dat sinds eerste kerstdag vastzit in het ijs bij Antarctica... De weersomstandigheden zouden zijn verbeterd. De 52 passagiers worden, als alles goed gaat, eerst met een helikopter naar een Chinese ijsbreker gebracht. Vervolgens brengt een kleinere boot de passagiers naar een iets verderop liggend Australisch schip, dat daarna met de opvarende vaart naar Tasmanië. De 22 bemanningsleden blijven vooralsnog op het Russische schip. In de Oostenrijkse plaats Tselamzee is een Nederlandse skileeraar van 18 om het leven gekomen. Hij was vlak voor de jaarwisseling alleen gaan skiën. Toen hij ochtends niet kwam opdagen werd alarm geslagen. De hulpdiensten vonden de Nederlander op bijna 1200 meter hoogte. Hoe de skileeraar om het leven is gekomen is nog niet duidelijk.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 Dan uh, Gracias Señor. En die hoorde we in de stem van Demi Deum, Deum, Deumedes Dias. Daar heb ik al zo lang op zitten te oefenen op die uh, Spaanse gedaan. Uh, maar goed, Deumedes Dias, die heb je gehoord. En het is een uh, Colombiaan die uh, rond de Kersttijd is overleden op 56-jarige leeftijd... De man heeft de nodige bekendheid gekregen... heeft zelfs enkele Grammy's gekregen voor het oeuvre dat hij vertegenwoordigt. Dat is namelijk het Valenato-genre, met veel accordeons daarin. Maar los van al die kransen die hij heeft mogen ontvangen... heeft de man ook een strafbladje wel. Hij is in het verleden betrapt op drugsgebruik... heeft daarvoor in de lik gezeten. Dat soort dingen allemaal. Geen braaf jongen, maar wel een hele goede muzikant... Hij heeft ook net een nieuw album uitgebracht, La Vida del Artista. De titel van het album van Diomedes Diaz. En dat album verscheen drie dagen na zijn overlijden. Goedendag allemaal, goedemorgen allemaal. Of misschien goedenacht, dat zou ik ook kunnen zeggen. Want het is uiteindelijk pas zeven minuten over twee. Dit is De Nacht in het Anders bij de Vader op Radio 1. En wat mij betreft de beste wensen. Veel geluk en gezondheid voor de komende resterende 364 dagen. En dan spreken we elkaar wel opnieuw. Voor een nieuwe gelukwens, toch? Zo gaat dat. De nacht klinkt anders. Deze nacht nog anders dan andere keren. Want deze nacht staat in het teken van de wereldmuziek. Het juist de muziek die afkomstig is uit het Zuid-Amerikaanse Columbia... De reis brengt ons nu naar Europa. Je krijgt twee songs, twee melodietjes afkomstig uit Ierland. Allereerst de Dubliners. Town. dirty old town dirty old town in dublin The girls were so pretty. I first laid. een maandje geleden. 8 december om precies te zijn. De 8 december toen werd ze 47 jaar oud. 47 lentes. Maar 47 kan je niet echt oud noemen. Je hoorde in ieder geval de stem van Cheneet O'Connor, Molly Malone en daarvoor uit hetzelfde Ierland afkomstig, de Dubliners. Een oude opname van het gezelschap Dirty Old Town. In 62 zijn ze bij elkaar gekomen. Ze bestaan nog steeds alleen in een uh, wat andere opstelling. Want Ronnie Doe is al jaren niet meer, maar het gezelschap dus nog steeds. De nacht klinkt anders bij de vader op Radio 1. Je zou kunnen zeggen, de wereld klinkt anders, want uh, er komende nachten alleen maar uh, muziek op uh, wereldschaal. Noem het wereldmuziek, wat je maar wil. Zo dadelijk, aandacht voor uh, Vlaamse muziek, maar eerst neem ik je mee naar het noorden van Afrika, Algerije.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 de eeuwigheid piepte op een kier, Boer Bavo werd vreedzaam rentenier in een herenhuis dicht bij de kerk.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 En zo hoorde je dan de stem van de Vlaamse kleinkunstenaar Miel Kools. Afgelopen jaar is de man overleden. Dat gebeurde op 1 juni jongsleden. En in eigen land wordt hij wel genoemd de Nestor van de kleinkunst Miel Colts. En uit 65 hoorde je van de zanger het liedje Bulbavo. De nacht ging anders bij de vader op Radio 1. Voor Miel Koolz hoorde je muziek van uh, wat verder weg. En dat ging om zangeres Suwat Masi. En ze zong het nummer Gire Enta. En dan kan je bij jezelf denken van, dat heb ik niet onthouden. Kan je dat nog een keer roepen? Nou nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Maar er is wel een andere uitwerkmogelijkheid. In de loop van de dag, dan komt de complete lijst met alle platen die ik gedraaid heb hier in de Nacht Klinkt Anders. Met de wereldmuziek op de site te staan van de Nacht Klinkt Anders. www.vader.nl Daar kan je allemaal op vinden. Goed, dat was uh, muziek uit Algerije, uh, Vlaanderen. Dan ga ik weer terug naar uh, het Midden-Oosten. Wat je nu gaat horen, dat is dan weer afkomstig uit uh, Palestina. Maar De Bulgarian State Television Female Vocal Choir... hebben in het verre verleden ooit een album gemaakt... onder de titel Mystère des voix Bulgaires... En dat is dan eigenlijk ook op een gegeven moment de naam geworden... waar onze bekend zijn geworden, het vrouwenkoor uit Bulgarije. En dat werd verafgaan door uh, muziek uit uh, Palestina... waarvoor twee broers verantwoordelijk zijn. Ze noemen zich de Zaman Band en Di Eli, dat hoorde je van hun. De wereldreis gaat verder. Uh, de Verenigde Staten, wat dacht je daarvan? it. a good night Klinkt anders met Roelkoeners. Een mooi voorbeeld van multicultuurmuziek muziek die je kon beluisteren. De zanger die je hebt gehoord of liever zegt de gitarist, Hij is afkomstig uit de Verenigde Staten... maar draagt India's bloed in zijn lijf. Maar doordat hij daar woont in de Verenigde Staten, Texas, notabene... heeft hij ook nog andere muzikale invloeden. En die vermengt hij dan in zijn muziek. Je hoorde Oliver Rajaman en het nummer dat hij speelde, Wanga... Banga, wat staat voor Let's Go. Het is te vinden op een LP die eerder van de man verscheen. Vorig jaar, kan ik nu alweer zeggen, vorig jaar. Texas Gypsy Fire. Daar is dit uh, smakelijke instrumentaaltje op te vinden. Banga, Oliver Rajaman. En dat we er gaan door Woody Guthrie. hele oude opname, jaren 40. Brown Eyes. Woody Guthrie, een van de country-iconen van de vorige eeuw. Hij is niet zo oud geworden, 55 jaar oud. En op die leeftijd overleden aan de hersenziekte de ziekte van Huntington. Dat was dan de muziek uit de Verenigde Staten. Blijf nog even in het grote werelddeel de Verenigde Staten. En Cuba staat op het lijstje. klanken die je hoorde en die kwam uit 1959 van een gezelschap onderneming van percussionist Mango Santa Maria uit Cuba en het nummer heet Parati en dit is een mooie samenwerking van Natalie Merchant met de Chieftains On the night that I was Round my neck, for to say my beauty fair. And never will I marry, not until the day that I die. Since these far winds and these stormy seas came between. My EN Dat kan je je nu ook nauwelijks voorstellen... dat in de 17e en in de 18e eeuw... wij oorlogen hebben gevoerd met Buurland-Engeland. En uit die tijd en uit die uh, de, de 17e en 18e eeuw... stamt het liedje dat je net gehoord hebt. The Lowlands of Holland het gaat over een uh, Engelse jongeman... die uh, dienst moet doen in het leger om tegen die... Hollanders te vechten. Je hoorde de Ierse chieftains... in samenwerking met de Amerikaanse zangeres Nathalie Merchant. En die chieftains die kom je vaker tegen voordat het zes uur is. De chieftains hebben met een heleboel artiesten samengewerkt. Dat is ook een mooi artiest. Hij komt uit Nederland. En deze opname maakte hij speciaal voor de collega's van de VRT... Erik de Jong, oftewel Spinvis, hij kreeg de opdracht mee: maak een liedje over een mooie schilderij. En ik koos wel een heel bijzonder mooie schilderij: namelijk godtekeningen. Godtekeningen. Tekeningen op de grotten van Lascaux. Wie Now nah, let's go. opname, Speciaal gemaakt voor de VRT. Speciaal gemaakt in de studios van de VRT Spinfest. Die horen met de grotten van Lasco. Tot aan het nieuws. Met Anouk Thijssen hoor je deze oude mannen. Afkomstig uit Mali en Cuba. Afro-cubism.